Gert met het NOS-journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals van start gegaan. Om half twee stak premier Rutte het bevrijdingsvuur aan in Leeuwarden... waar de nationale viering van de bevrijding plaatsvindt. Dat was de officiële start van het feest. Ook in dertien andere steden zijn optredens begonnen. Ambassadeurs van de Vrijheid zijn dit jaar Ronnie Flex, DJ Fede Le Grand en My Baby. Zij toeren langs de festivals in de helikopters van Defensie. In totaal treden 200 artiesten op. President Trump blijft pal achter de wapenlobby NRA staan. Hij zei op een congres dat het recht op wapenbezit bij hem in veilige handen is. Trump leek na de dodelijke schietpartij op een school in Florida... zijn mening over wapenbezit te herzien. Hij zei toen dat hij het zou opnemen tegen de wapenlobby. Dat lijkt nu toch niet het geval. De VN begint een zwarte lijst van hulpmedewerkers... die zijn ontslagen om seksueel wangedrag. De organisatie wil ermee voorkomen dat die mensen... bij een ander goed doel aan de bak kunnen...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 De Duitse voetbalclub, Lokomotiv Leipzig, heeft een jeugdteam geschorst voor het brengen van de Hitlergroet. De jongens van 16 en 17 werden vorige week gefotografeerd, terwijl ze het nazi-gebaar maakten. Een hulptrainer had ze daartoe aangezet en die is meteen weggestuurd. Hij mag nooit meer op het complex van de club komen. Ook een andere trainer is ontslagen. Het weerval op zon, het kan plaatselijk 23 graden worden. Er staat een matige oostelijke wind. Morgen opnieuw zondag, het wordt dan nog iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ain't enough, ain't enough. Ain't enough, ain't enough. I've got my world, why should I think about the rain falling? One Think about it. ...waren ze de vrolijke deunen van Kissing the Pink... ...zo aan het begin van die aflevering van Zandvoort op zaterdag. Joris met een uh, sigeltje uit de jaren 80, dat was One Step. Nou, het is zeven over twee, hij zit weer tegenover mij, week overleefd. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars, kijkers niet te vergeten en uh, ja, goedemiddag Rob. Ja, uh, hoe is uw week uh, geweest? Uh, nou, het was nogal uh, turbulent kan ik wel zeggen. Ik bedoel, het was uh, eerst Koningsdag... En toen was het 30 april voor mij was het dan nog een beetje dag, om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, de drukte ligt allemaal weer achter ons. En die tijd die vliegt voorbij. En nu hebben we al 4 en 5 mei. En het thema: uh, geef vrijheid door deze dagen. Vandaag 5 mei 2018. Natuurlijk een groot popspectakel. En dan heb ik het over de bevrijdingspop in Haarlem. Dat we nog vanavond tot en met kwart voor twaalf doorgaat. Uh, al mocht u nog van plan zijn naar Haarlem te gaan... een dringend advies, ga met het openbaar vervoer... want je auto raak je daar zeker niet kwijt. Je fietst nog wel, je scooter ook nog wel... maar ga met de trein of met de bus. Vele nationale en internationale artiesten treden vandaag op in Haarlem... en wij zullen ook de komende drie uur... natuurlijk van deze artiesten de diverse nummers ten gehore brengen. Goed, het thema de komende drie uur... Geef vrijheid door. Dat neemt niet weg dat we de vaste items zullen de revue laten passeren. Allereerst natuurlijk de evenementenagenda rond de klok van half vier. Uh, half drie natuurlijk het weerbericht. Nou blijft het zo, wordt het nog mooier. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week. Uh, vorige week hadden we Toos. En uh, Toos kon deze week niet, want Toos heeft een thuis. Hé, hey, dat is mooi nieuws. Dat is mooi nieuws. Dus vandaag hebben we het dier van de week wat in de spotlight staat. Die luistert naar de naam Mickey. Ook het gedicht van de dag staat in het teken van geef vrijheid door. Marco Termes zal het laatste uur bij ons aanschuiven... en hij krijgt alle gelegenheid om het gedicht... wat uiteraard uh, mede geïnspireerd is door het thema geef vrijheid door... ten gehoren brengt rond de klok van kwart voor vijf. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We kijken nog even terug naar het EK Zandsculpturenconfernant... wat de afgelopen week op 30 april getekend is. En dat betekent dat nog tot 2021... Het EK Zandsculpturen in Zandvoort zal plaatsvinden... en onze collega Jaap Koper was daar aanwezig. Tussen half drie en uh, drie uur zal uh, Jaap uh, Koper zijn interviews... ten gehoren brengen die hij toen gemaakt heeft. Verder krijgen we, als het goed is, nog even contact met Erik Brokmeijer. Uh, Ernst. Ernst Brokmeijer van het uh, comité 4 en 5 mei. En met hem kijken we even terug en nog een beetje vooruit... over hoe een en ander verlopen is... Verder rond de klok van kwart over vier natuurlijk Pit Report, want er is natuurlijk weer nieuws uit de wereld van de Formule 1. Dit weekend geen races, maar volgende week een hele belangrijke, en wel in Barcelona. Verder nog een sport kort, de Giro d'Italia is vandaag de eerste, gisteren was de tijdrit en in het paars kwam Don Dumoulin te fietsen en de, vandaag dan de eerste etappe tijdens de Giro. We kijken we ligt ook nog even vooruit op de El Clasico... en dan hebben we het natuurlijk over Real Madrid tegen Barcelona... de wedstrijd die morgen op het programma staat. Uh, verder hebben we natuurlijk de laatste dag van de Kids Adventure Week... nog twee evenementen die, uh, die momenteel actueel zijn. Dat is het karten, dat kan nog steeds tot kwart over vier uh, op de boulevard... en het pannenkoeken versieren, dat kan uh, ook nog tot vanavond acht uur... en dan natuurlijk op het Badhuisplein... Verder, uh, de kinderburgemeester is de laatste officiële dag voor uh, Milo. Maar Mart Visser heeft zijn plek al ingenomen. Uh, dus uh, in, in het kader van de takeover. Daar over later ook meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. We uh, de komende uren niet te vervelen. genoeg ja, te niet. doen. Jongen, jongen, jongen, jongen. Houd de radio lekker op je eigen lokale radio. ZFM Zandvoort. Ik krijg hem even speciaal voor alle koks die uh, in de keukens op het strand uh, hard aan het uh, werk zijn. The Cooking on Three Burners, hoor je, en Minds Made Up. Ja, zondag krijg je het uh, Sanford's nieuws in het kort. Maar eerst deze plaat uit de jaren 80 van uh, John Anderson. Hier is hij met Hold On To Love. There you have it, you see this love regretting. Get out! you're leaving You're on your own forever It's not the space En met deze single van John Anderson en All On to Love gingen we back to the 80s. Ja, die John Anderson was trouwens nog de leadsanger van de voormalige rockband Yes. En ook die was bekend geworden in de jaren 80 met name. En dan denken we even terug aan de single uh, uh, Owner of a Lonely Hearts. Ja, ik moest er even over nadenken. Het zal voor nieuws in het kort nu. Nou, het allereerste, nou ja, kort bericht is. een oproep en wel voor uh, bijzondere strandjutters gezocht. De landelijke schoonmaakactie voor bijzondere strandjutters... komt op donderdagmiddag 17 mei langs in Zandvoort. Stichting Juttersgeluk zoekt nog een aantal deelnemers. Van twee uur middags tot vier uur middags kun je dan gratis deelnemen aan de etappe. Je wordt ontvangen met koffie en taart in een paviljoen op het strand... bij het centrum waar wethouder Gert Tonen je welkom heet. Juttersgeluk legt uit hoe je afval op het strand herkent... en hoe je het veilig opraapt. Daarna start de etappe van ongeveer een uur, een ware ontdekkingstocht. Het afval wordt door de Jutters meegenomen... zodat er een schoon strand achterblijft. Meld je individueel of met je groep aan via www.juttersgeluk.nl www Van 16 tot en met 31 mei gaat de expeditie Juttersgeluk... alle Noordzeestranden schoonmaken... samen met de mensen voor wie een gewone baan niet zo gewoon is... en jij kan daarbij helpen. Juttersgeluk is speciaal voor mensen die tijdelijk... of minder goed meekomen in de maatschappij bijvoorbeeld als je van een WLZ of WMO voorziening gebruik maakt of onder de participatiewet valt. Ook vrijwilligers, mantelzorgers, begeleiders en zorgverleners zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden. Deelnemen, deelname is uiteraard gratis, maar je moet zelf voor vervoer naar het startpunt van de etappe zorgen. Dus geef je snel op want vol is vol. Helpen jullie mee voor een schone zee? Voor meer informatie nogmaals ga je naar www.juttersgeluk.nl. En nogmaals, de, de etappe komt op donderdagmiddag 17 mei langs tussen 2 en 4. Dus uh, twijfel niet en geef je op via www.juttersgeluk.nl. Dankjewel Albert-Jan voor uh, dat bericht. Inderdaad, 17 mei. Dan wordt het strand van Zandvoort en Bloemendaal uh, schoongemaakt tijdens deze actie. Niets is beter dan met jou de kou Er zijn mensen die naar landen emigreren.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 Thank you. Thank you. Het zeldhaal benuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent. Blij dat je hier bent. Ik ben en zo kregen we in de afgelopen drie minuten bij CFM in Nederland België. Dat was Bluff en Geikhard naar en de single Zouten Landen. Ja, het is vandaag 5 mei, een uh, feestdag uh, hier uh, in Zalfoort en uh, ja, in heel Nederland natuurlijk. En uh, aan de telefoon hebben we Ernst Brokmeijer. Goedemiddag Ernst. Goedemiddag Rob. Ja, want uh, jij hebt het uh, druk vandaag Ernst, want uh, de 5 mei uh, vieringen die zijn uh, in volle gang. Ja, het is een, laat ik al eerst zeggen, een, een fantastische dag als we naar buiten kijken. Uh, de hele ochtend hebben we heel veel activiteiten buiten gehad en... Ja, hoe mooier kan je het hebben dan uh, zo'n dag als vandaag. Ja, inderdaad. Want uh, hoe laat is het uh, vanmorgen begonnen uh, hier in Zandvoort? Nou, het viel eigenlijk nog wel mee. Voor ons al wat eerder. Maar uh, vanaf tien uur hadden we een, uh, een ontzettend leuke fossenjacht... Uh, door het centrum van Zandvoort. Uh, startend op het Kerkplein. Eigenlijk door het hele oude centrum heen. Zonder uh, allemaal verklede figuren. En ja, op het Kerkplein een gezellig springkussen. En uh, ja, eigenlijk al meteen vanaf de start... Uh, was dat uh, ja, gewoon gezellig druk. Heel veel ouders met kinderen die uh, die, die ronde door het dorp deden. En uh, kort daarna, vanaf 11 uur, uh, hadden we vanaf het Raadhuisplein... een, uh, een aantal militaire voertuigen waarmee uh, ja, kinderen echt een ronde door Zandvoort konden maken. Uh, ja, en dat, ja, alle blije gezichten. Dat is natuurlijk fantastisch uh, in zo'n uh, open jeep en dan uh, door het centrum heen. Dus dat, uh, ja, de ochtend echt uh, super geslaagd. Uh. Ja, en dan uh, met het weer van vandaag en dan inderdaad in, in die open jeep zitten. Wat wil je nog meer? Ja, precies, precies. Ja. Naar, naar binnen toe in de middag, want daar zijn we nu aangeland. Ik sta nu voor gebouwde Krocht, waar we eigenlijk midden in de, de 55-plus bingo zitten. Dat doen we al heel veel jaren en sinds een aantal jaren met de seniorenprediging Zandvoort samen. Bieden we eigenlijk de, ja, de ouderen van Zandvoort een, een gezellige middag aan. Er wordt gebingo, een gezellig hapje, een drankje en ook het nodige advocaatje, dat uh, gaat hier in de rondte. En uh, nou ja, we, we hebben nu even pauze. Dus de, de prijsjes worden druk uitgedeeld. En daar gaan we nog mee door uh, tot een uur of vier half vijf vanmiddag. En dan uh, ja, we hebben we wel echt een, een mooie, gevulde dag hier. Ja, zeker weten. En uh, ja, de afgelopen week natuurlijk ook. Uh, Koningsdag hebben jullie ook uh, georganiseerd. En uh, gisteren ja. de 4 mei uh, ge uh, uh, gebeurens, zeg maar. Ja, het ja, 4 mei is dan het 4 mei-comité, maar daar werken we wel heel nauw mee, uh, mee samen. En, en eigenlijk zien we nou ja, de, de, zowel de feest- als gedenkdagen. Ja, we zijn gewoon heel belangrijk uh, voor Zandvoort, dus ja, we zijn nog steeds blij dat we, dat we een grote club enthousiaste vrijwilligers hebben en bestuursleden. Zowel voor uh, Koningsdag 5 mei als ook voor het 4 mei-comité die, uh, ja, die heel wat uurtjes in de voorbereiding stoppen. En heel veel extra vrijwilligers die uh, ons die dagen helpen om uh, ja, in Zandvoort echt een feeststand te maken. Ja, hoe kijk jij terug op uh, Koningsdag? Ja, ik moet zeggen, Koningsdag, uh, vooraf waren we toch een beetje bang uh, door alle weersverspellingen die er waren. Het zou heel koud worden, veel wind, we zouden de, de halve dag regen krijgen. En eigenlijk naarmate het dichterbij kwam, uh, ja, werd dat steeds beter. En ja, de dag zelf uh, fantastisch, markt goed, uh, de kinderspelen geweldig. Uh, officiële opening ja, alle elementen die die liepen in ieder geval vanuit onze kant zoals ze moesten lopen en ja als ik alle blije gezichten heb gezien en, en de mensen die ik spreek heb ik volgens mij heel zand voor het genoten van, uh, van een prachtige dag ja kunnen jullie voor uh, alle activiteiten die jullie organiseren nog wel uh, voldoende vrijwilligers krijgen Ernst um, nou we merken wel dat het elk jaar uh, uh, nou ja wat, wat uh, duwen en trekken klinkt wat overdreven maar we moeten echt wel af en toe daar uh, goed ons best voor doen uh, maar we zien uh, ja, toch elk jaar weer dat het rondkomt. En nu op Koningsdag uh, hebben we bij elkaar bijna 40 uh, vrijwilligers rondlopen. En ook vandaag met de postenjacht en hier uh, in de krocht uh, zijn we met uh, nou, bijna 30 mensen. Dus dat lukt nog steeds. Maar uh, we zeggen ook elk jaar tegen onze vrijwilligers en ook op alle plekken waar het maar kan: En weet je nog iemand die het leuk vindt om te helpen op een van beide dagen? Nou, dat kan nu alvast. Kijk vast in je agenda voor volgend jaar. En, en meld je aan, want we kunnen altijd mensen gebruiken die helpen op de markt... of bij de spelletjes of uh, met een andere activiteit. En uh, waar kunnen de vrijwilligers zich aanmelden, Ernst? Nou ja, het makkelijkste is als je even gaat naar koningsdagzandvoort.nl. dat is de website, of naar de Facebookpagina Koningsdag Zandvoort. Uh, daar staat alle contactinformatie, uh, hoe je in contact kunt komen met ons... daar staat de informatie over... Uh, nou ja, de activiteiten. En uh, ja, als je via die plek een berichtje stuurt of een uh, e-mailtje, e dan uh, kun je je aanmelden of uh, meer informatie opvragen. Oké, okay, ik wil je hartelijk danken voor je tijd. Nou, ja, helemaal goed. En heel veel en... plezier weer met uh, de bingo-ballen. Ja, we gaan zo weer aan de gang met, met de ballen. <laughs> zo is het. Dankjewel Ernst en tot de volgende keer. Hoi, hoi. hoi. hoi. Súbeme la radio, que está mi canción, siente el lado que va subiendo, traeme el alcohol que quita el dolor, Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que está mi canción, siente el lado que va subiendo, traeme el alcohol que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo de te juro que te pienso hago el mejor intento el tiempo pasa Als naar de muziek van CFM Zandvoort. dan lijkt het al een klein beetje zomer, hè? Ja. De Enrique, ik lees je Enrique Iglesias een lekkere zonnige single zo op de zaterdagmiddag. Dat was Soebemme La Radio. Maar of het zomer gaat worden... in het weer, wat betreft het weer, dat hoor je nu. CFM Zandvoort, weer beneden. Wat ons eigen weerman uh, Albert Jan Vos zit er klaar voor. Nee hoor. Het weer van Rico weer heb je voor ons. Klopt, het is op deze bevrijdingsdag. Prachtig lenteweer voor de diverse evenementen met volop zonneschijn. Vanochtend trok er nog wat slui, hoge sluierbewolking over... maar over het algemeen is het vandaag strak blauw. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten... en de temperatuur stijgt naar 19 of een warme 20 graden. Aan zee kan vanmiddag een zwakke zee, zeewind opsteken... zodat daar de temperatuur wat kan dalen. Vanavond en de komende nacht is het helder en koelt het af naar een graad of 8. Morgen schijnt wederom de zon van opkomst tot ondergang en het blijft droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 22. Ook maandag en dinsdag is het lente lenteweer. Het blijft droog en het wordt 23 tot 25 graden in de regio. De wind waait zwak uit het oosten en dinsdag uit het zuidoosten. Maar aan zee kan het in de middag wederom een zwakke zeewind opsteken met op de stranden duidelijk lagere temperaturen. Woensdag beginnen we weer met zon. Later neemt de kans op onweer toe en het wordt gemiddeld een graad of 23. Een donderdag hemelvaartdag, is er in de ochtend kans op een bui. Verder lijkt het droog te blijven met een mix van wolken en af en toe zon. De temperatuur is met maximaal een graad of 16 wel duidelijk lager. En dat heeft alles te maken met de west- tot noordwestenwind. Aldus Rico Schreudel. En wil je weer nalezen dan ga je naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl en we zijn blij met de weer van vandaag. Want er wordt een, natuurlijk live opgetreden trein des bevrijdingsbop in de Haalemerhout. En deze dame, jawel Jacqueline Gouvaarts, die treedt vandaag ook live op in Harlem. En vandaar dat we een oude single vandaag gaan draaien, hier is met overrated.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 can't We hoorden het juist nog van Ernst uh, Brokmeijer. Zonder al die vrijwilligers. Geen festiviteiten nee, hier in Zalvoort. Dus die mensen zijn heel belangrijk. Nou, wil je aanmelden als vrijwilliger voor uh, de Stichting viering Nationale Feestdagen? Ga dan uh, naar www.koningsdagzalvoort.nl www.koningsdagzalfort.nl. Www en ook in uh, Haarlem zijn uh, de vrijwilligers weer actief geweest de afgelopen dagen. En die hebben ervoor gezorgd dat er vandaag weer een bevrijdingspop is. Met inderdaad ook een live optreden van deze zangeres Jacqueline Govart. Je hoorde er met Operated. De komende dagen ga ik wel lekker naar het stroot. strand De plaatsje hoor, de Crystal Fighters. Ja, afgelopen maandag is er een belangrijk convenant getekend. Het Europees Kampioenschap Zandsculpturen blijft de komende vier jaar in Zandvoort. Afgelopen maandag, 30 april, is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Holland Casino Zandvoort, de Zandacademie, de organisator van het Europees Kampioenschap, en uiteraard de gemeente Zandvoort. Sinds 2011 wordt het EK Zandsculpturen jaarlijks in Zandvoort georganiseerd. Het is een goede publiekstrekker voor, de Zand, voor Zandvoort... en daardoor een van de belangrijkste evenementen van het jaar. Vanwege samenwerkingsverbanden met internationale musea... zijn de thema's telkens gelieerd aan een cultureel onderwerp. Dit jaar wordt het thema Leonardo, Leonardo da Vinci...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 Ja, dat dacht je, Albert-Jan. Dat dacht uh, nee, je... Ja, Nee, ja, dat was wel heel kort uh, waar hij uh, mee sprak. Okay. Dus we gaan het even proberen te herstellen. En dan uh, hoor je alsnog het uh, interview met uh, Gerard Kuipers. Eens even kijken hoor, of we dat anders kunnen doen. Mm -mm. Zoek en Ja, komt hij aan, Oké, okay. denk ik. De overeenkomst is getekend voor de zandsculpturen, uh, Want ja... Uh, de gemeente Zandvoort wilde dat er toch wat continuïteit in gaat komen. Ja, dat is leuk altijd als mensen als een soort inval binnenkomen. Verantwo verantwoordelijk wethouder, maar dan van de economische kant bekeken is Gerard Kuipers. Hoe belangrijk is dit? Ja, dit is heel belangrijk. Ja. Het is een van onze belangrijke evenementen ieder jaar. En um, al een aantal jaren heel succesvol. Ja. Dus we hebben als gemeente ook gezegd, we moeten zorgen... Dat we dat ook op termijn veilig stellen, we zijn niet de enige die dit soort dingen willen organiseren. En dat hebben we gedaan, daar hebben we vandaag een handtekening voor gezet en daar ben ik heel blij mee. Ja, um, dan zei je ook bij het persmoment dat u op een gegeven moment ook van ja, ik was vier jaar geleden, kwam ik als wethouder hier aan. En toen was, was er ook de gedachte, kunnen we dit niet naar een hoger niveau tillen? Ja, en ik denk dat we daar heel goed in geslaagd zijn. Mm -hmm. Een van de dingen die wij belangrijk vonden destijds... was dat we in algemene zin de evenementen naar een hoger kwaliteitsniveau zouden tillen. Niet ten nadele van de bestaande evenementen... maar je ziet dat evenementen overal in het land... dat die toch langzamerhand steeds kwalitatief uh, hoger worden. En daar moet Zandvoort voor de stoner geven een badplaatsen mee. En dat hebben we gedaan. We hebben de afgelopen jaren een paar hele mooie thema's gehad. We hebben het thema Amsterdam natuurlijk gehad, uh, musea. En je ziet wel dat we, dat we wat dat betreft nu denk ik raak schieten... als het gaat over uh, zaken die... Uh, cultureel heel erg goed uh, passen, maar die ook economisch echt waarde hebben. Uh, toeristen herkennen dat we bepaalde thema's uh, uh, kiezen, en je ziet ook dat mensen uit de regio, maar ook uit het hele land, zelfs naar Zandvoort reizen om die, uh, die thema's te bekijken. En je ziet dat, dat ook de sculpturen, denk ik, op een, uh, een hoogwaardig niveau zijn beland. Dus ja, zeker, we, we zijn er denk ik goed in geslaagd. Uh, ja, want het is, het is natuurlijk uh, een publiekse trekker geworden, dat, dat, dat zei u al uh, in dat, dat opzicht. Uh, wat is dan voor Zandvoort de meerwaarde om juist die bezoeker meer vast te proberen te houden? Nou, dat sowieso. Als je ja. eenmaal iets hebt wat heel erg uh, aanslaat, dan, uh, dan is het bijna niet meer weg te denken. Dat geldt voor veel zaken in Zandvoort. Uh, ik hoef het strand niet te noemen, want dat hebben we, maar daar komen mensen ook graag voor terug. Ja. Uh, alles wat er op het circuit gebeurt zie je hetzelfde bij. Uh, we hebben afgelopen jaar natuurlijk ook een aantal nieuwe andere evenementen uh, hebben we hier naartoe geha uh, gehaald. Die inmiddels ook weer die, die potentie hebben. Hè, de Gay Pride van vroeger, uh, we noemen hem iets anders nu, maar die in Zandvoort is. En de zandsculpturen is echt iets geworden waar mensen gewoon de moeite voor nemen ons te bezoeken. En we weten dat mensen Zandvoort bezoeken uh, niet alleen uit uh, Duitsland, niet alleen uit Amsterdam... maar ook gewoon uit de regio, omdat ze het leuk vinden om naar dit soort dingen te kijken... En we worden hier inmiddels op herkend. Mensen weten dat het een langere tijd staat. Maar ook in de week dat de sculpturen worden gemaakt. Hè, de reuring die het maken van die sculpturen geeft. Het, uh, het carven heet dat geloof ik zo mooi. Ja. Uh, maar ook bij de opening. Je ziet dat er veel mensen op afkomen. En uh, ik heb bij de opening twee jaar geleden... heb ik een aantal mensen gesproken die zelfs uit Zuid-Limburg hier naartoe waren gekomen. Om speciaal eigenlijk bij die opening aanwezig te zijn. Dus dat zegt wel iets over dat het uh, mensen heel erg aanspreekt. En de combinatie met zand, voort, ja het zit zelfs in onze naam... Ja. Maar ook het strand, hè. we hebben het over zandsculpturen, het is echt iets heel anders dan een zandkasteel. Maar toch de combinatie met een badplaats die op deze manier uh, een evenement organiseert, herkennen heel veel onze Duitse uh, en internationale bezoekers natuurlijk ook heel goed. Dus het past ons gewoon heel goed. Het is een, uh, ja, het is een jas die ons goed, uh, goed gevoten zit. Goed, dank u wel. Graag gedaan. was een de gouden oude van Shocking Blue en Venus. Ja, Jaap Koper die sprak afgelopen maandag met wethouder Gerard Kuipers. Daar hebben we juist naar kunnen luisteren. En uh, dat is dus een van de drie partijen die die samenwerkingsovereenkomst hebben getekend. De tweede is de Zand Academie zelf, de organisator van het Europees Kampioenschap. En wel in de persoon van Marcel Elsjan of Wippert. Um, natuurlijk zijn er uh, voor, uh, voor een ondertekening van een partij uh, uh, ja, meerdere mensen nodig. Uh, een daarvan is de, de Zandacademie en daar zit uh, Marcel Alciano-Wipper voor. Um, bij de ondertekening uh, zei je op een gegeven moment van ja het is eigenlijk uh, een thuishaven wordt geworden voor, uh, voor de Carvers zoals uh, wethouder Kuipers dat zei. Ja, dat klopt. Na zeven jaar of eigenlijk acht jaar zijn wij eigenlijk hier elke dag of elk jaar weer terug en ja, dat voelt gewoon als thuiskomen. Uh, de meeste mensen die kennen ons hier in het dorp, uh, ze weten over het algemeen redelijk goed wie er dan weer terugkomen. Uh, zowel de middenstand als uh, de, de, de, de overnachtingsmogelijkheden, de mensen daarvan. Ze komen jullie weer terug volgend jaar en uh, welke data moeten we vrijhouden voor jullie. Dus uh, ja, het is, een, het is echt een thuiskomen. En het werkt hier uitermate prettig, prettige mensen, uh, goede sfeer. Uh, en niet alleen de bevolking, maar ook uh, gewoon op bestuurlijk niveau. Hoe belangrijk is de ja, sponsoring uh, voor dit evenement? Nou, wat, wat het mooie is in, in Zandvoort, en dat is ook de reden waarom het al die jaren heeft kunnen bestaan, is dat we een uh, partij hebben. Dat is namelijk Holland Casino. En Holland Casino die uh, heeft al die jaren. Uh, ...een zodanige support gegeven aan uh, uh, het fenomeen zonsculptuur... Uh, ...door zich als sponsor op te stellen. Dat uh, ik eigenlijk wel durven te stellen dat als Holland Casino er niet geweest was... Uh, ...dat we deze ontwikkeling helemaal niet hadden door kunnen maken. Dus wat dat betreft uh, zijn wij heel erg blij met, uh, met de support. Ja. Uh, nou is het uh, de, de laatste tijd uh, zo van, ja, uh, wil je uh, als, uh, als je zandsculpturen in je dorp uh, uh, wil hebben, dan moet er ook natuurlijk iets uh, nog uh, gaan, uh, gaan gebeuren. Uh, ook bij het uh, ondertekenen van de, de overeenkomst uh, is ook meer het, uh, het niveau naar een ander, ja, naar een ander plan getrokken. Ja, dat, is, dat klopt. We hebben hier in Zandvoort de ruimte gekregen om um, um, zandsculptuur als kunstvorm op een hoge planten uh, te trekken. Mm -hmm. um, het hele Disney-achtige uh, wat er aankleefde voor jaren, dat proberen we een beetje achter ons te laten. Om te laten zien dat je met zand ook op een hele andere manier uh, iets heel moois neer kunt zetten. Ja. Dus naast het feit dat het vrij uh, is, uh, ja, pretenderen we ook toch wel een beetje een educatieve rol te spelen... Uh, richting uh, het, het publiek, uh, zowel Nederlanders als uh, alle buitenlanders die daar komen. Is het ook zo dat daarmee ook hè, de, de, de kunstenaars zelf die die sculpturen hier neerzetten... dat uh, die ook op die manier worden uitgedaagd om... Ja, iets neer te zetten wat juist ook daarvoor bedoeld is. Het andere niveau, het wat meer kunstzinnige niveau. Nou, sterker nog, de meeste kunstenaars die we hebben in het bestand... die mm -hmm. zeggen allemaal van wanneer mogen wij eens een keer in, in Zandvoort aan de gang... omdat daar de ruimte wordt geboden om niet alleen maar in opdracht bepaalde dingen te maken... maar waarbij er dus ook een, zeg maar, een artistieke vrijheid mogelijk is... En dat wordt door alle kunstenaars heel erg gewaardeerd. En mensen die hier nog nooit geweest zijn qua kunstenaars, mm. uh, die zijn allemaal van, uh, ja, uh, zit er een kans in dat ik uh, volgend jaar daar naartoe mag? Want dan kan ik dat ook een keertje. Dus wat dat betreft, uh, ja, heeft Zandvoort binnen de hele zandsculptuurwereld toch ook wel een naam opgebouwd. En dat, uh, dat is wel bijzonder. Goed, hartelijk dank. Graag gedaan. En ook uh, Marcel Elsjan of uh, Wipper was een van de ondertekenaars van uh, de samenwerkingsovereenkomst. Tussen de Zandsculpturenorganisatie uh, en de gemeente Zandvoort. Maar niet alleen die partij, Albert Jan. Nee, want uh, uh, uh, Marcel gaf het al aan dat zonder de sponsor het Casino Zandvoort uh, dit evenement natuurlijk geen doorgang had kunnen vinden. Vandaar ook dat Jaap Koper afgelopen maandag in gesprek kwam... met het casino Zandvoort. En wel in de persoon van Erik Zwemmer. Holland Casino is ook... Een van de mensen die achter de, de zandsculpturen zitten, en daarvoor zit Erik Zwemmer tegenover mij. Want ja, jullie doen dat ook al de nodige jaren. Ja, dat klopt. Uh, we dragen de zandsculpturen een warm hart toe. Hm. Het past heel erg bij Zandvoort. En de zandsculpturen, dat is echt Jing uh, en Jang, zoals onze uh, marketingmanager zei. Uh, dat past gewoon heel erg goed. En het is iets over een langere periode.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 Nou, het gaat niet helemaal goed. We gaan het even proberen te herstellen. En dan komen we weer terug inderdaad, bij Erik Zwemmer van het Holland Casino Zandvoort.